Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De economische crisis treft nauwelijks 65-plussers. Gemiddeld was hun vermogen op 1 januari vorig jaar 3000 euro groter dan een jaar daarvoor. Met name mensen tussen de 25 en 45 jaar hebben fors ingeleverd. Hun vermogen daalde voor het derde jaar op rij. Ze verloren 70 vooral doordat huizen minder waard zijn geworden. 65-plussers hebben hun huis meestal afbetaald. Bovendien hebben ze vaak ook ander vermogen. De marechaussee heeft twee militairen aangehouden op verdenking van onder meer mishandeling en bedreiging van een 19-jarige militair die is gelegerd op de Johannes in Havelte. Er zijn verschillende getuigen gehoord voordat de twee verdachten zijn gearresteerd. Het onderzoek loopt nog. In Groningen is een begin gemaakt met het versterken van de dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum. De dijk krijgt aan de waterkant een kleilaag van anderhalve meter, over een lengte van 800 meter. De klus gaat drie à vier weken duren. Ruim twee weken geleden dreigde de dijk van het Eemskanaal door te breken en werden 800 mensen geëvacueerd. Tom de Graaf heeft bij zijn afscheid als burgemeester van Nijmegen nog eens voor de gekozen burgemeester gepleit... Hij zei dat de functie steeds zwaarder en politieker wordt. De Graaf was in het kabinet Balkenende 2 minister van bestuurlijke vernieuwing. Hij trad in 2005 af toen zijn wetsvoorstel voor de gekozen burgemeester strandde in de Eerste Kamer. Desondanks liet De Graaf zich in 2007 benoemen tot burgemeester van Nijmegen. De Voice of Holland heeft twee beeld- en geluid-awards gewonnen in de categorieën amusement en multimedia. Ook de serie Den Uyl en de affaire Lockheed viel in de prijzen met prijzen voor de acteurs Joop Keesmaat en Catharine ten Brugge-Katen. Verder won de serie Adam en Eva in de categorie fictie. En televisiemaker Irene van Ditshuizen kreeg de Beeld en Geluid Oeuvre Award.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 Naar liefde, vertrouw die nooit teleurster. zijn ge...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 En sinds begin van deze maand, uh, december, december 2011, zijn we komen we samen in het gebouw van de Pizzeria Bino, Haltestraat 62 bij. Daar hebben we dus diensten van 10 uur tot 12 uur. En dan, in die diensten zingen we dus, zingen we Nederlandstalige liederen. En dan uh, preekt ondergetekende, ik of mijn vrouw, en uh, vertellen we van Gods liefde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 Het schwach, een Sünder, verloren, wenn du stierst. Doch heb den Kopf, weil Liebe Jetzt is die Last verschwunden, ins tiefste Meer versinkt. Sein Tod habt dir das Leben neu geschickt. Het is mijn schwarz und regnen vollland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 Man. Lord, we pray.